Middernacht, woensdag 11 april, Mark Visser met het NOS Journaal. In Paramaribo hebben drie tot 4000 mensen meegedaan aan een protestocht tegen de omstreden amnestiewet in Suriname. Door die wet gaan de huidige president, Daisy Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden vrijuit, ook als ze in een proces worden veroordeeld. De stille tocht in Paramaribo was georganiseerd... door het Comité behoud Democratische Rechtsstaat Suriname. Daarin zitten allerlei maatschappelijke en kerkelijke organisaties... en ook een organisatie van nabestaanden... van de slachtoffers van de decembermoorden van 1982. Onder de deelnemers waren prominente Surinamers... zoals oud-president Venetiaan... en mensen die onder Venetiaan in de regering zaten. En ook in Amsterdam was er een betoging tegen de amnestiewet. Minstens 250 mensen deden daaraan mee.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 Een schip van de Titanic Herdenkingscruise heeft zelf te kampen met tegenslag. Afgelopen dag moest het schip de Balmoral terugkeren naar de Ierse kustplaats Kopp... omdat een passagier hartproblemen had gekregen. De passagier is met een helikopter van boord gehaald en overgebracht naar een ziekenhuis.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 Middernacht is het geweest en dat betekent dat het op de meeste plekken steeds stiller aan het worden is. Omdat de nacht is ingevallen. Misschien hoort u nog ergens een uh, onrustig hondje. Of een uil die vanuit het bos van zich laat horen. Maar als je pech hebt, dan kan er heel wat meer herrie om je heen klinken. Gasten die uit de kroeg komen bijvoorbeeld, met net een biertje te veel op. Of de airco van de buren die dag en nacht staat te loeien. Moet je je voorstellen. S'nachts, hè? Na middernacht. En dan heb je natuurlijk ook nog... Dat vertraagde vliegtuig wat net te laat gaat landen. En dan denkt, ik lag bijna te slapen. En oh, daar is het weer. Het is iets wonderlijks geluid. Het is er namelijk altijd. En zelfs als het stil is, dan hoor je dat ook. Want dan hoor je in één keer die stilte. Er zijn geluiden waar je een heel goed gevoel van krijgt en zijn andere geluiden waar de rillingen van over je rug lopen. Sterker nog, waar je letterlijk gek van kunt worden. Volgende week is op tv de documentaire Wat de Muren Vertellen te zien. En dat gaat over een straat in Amsterdam-Noord... waar vier jaar geleden een man zijn buurman dood heeft gestoken... omdat hij echt gek werd van de herrie, van de burenoverlast. Ja, wat is dat toch, hè? dat geluidje tot waanzin kan drijven. En heeft dat dan alleen met het aantal decibellen te maken... met de herrie die er is, of is er misschien meer aan de hand... Ga ik vannacht over praten met Pieter Jan Stallen, hij is hoogleraar toegepaste psychologie van de geluidshinder aan de Universiteit van Leiden. Insteal goede nacht. Goeiedag. Zijn er geluiden waar u echt niet tegen kan? Hoi, mooie vraag. Schiet uh, me nou niet direct na? Je me niet direct zo te... piepen van een vork over een, uh, ja, over een bord waar iedereen Dat, dat de soort geluiden, dat ja. geldt ook voor mij. Ik, uh, hebben ze ooit gehoord dat uit een groot onderzoek bleek dat braken een oh ja. geluid is wat mensen bijna universeel in allerlei culturen heel afschuwelijk vinden? Ja. Maar het is natuurlijk ook dat bekende het krijtje piep, op hè? het bord. Hè? Dat, ja, het krijtje is het ja, ook, ja. Ja, ja. Maar daar kunt u ook niet tegen. Dat vind ik niet zo lekker. Nee. Nee. nee, inderdaad, nee, hoeft niet. En voor de rest heeft u een redelijk tolerant gehoor? Ja, ja, ja. Ook geen lastige buren. Geen lasten gebeuren, want uh, dat kan echt, uh, wat je al zei... en wat dus ook gebeurd in dat heel extreme uh, geval daar uh, vier jaar geleden... dat kan natuurlijk iemand... Uh dat kan de druppel zijn, ja. hè, die de emmer echt wel doet overlopen. Nou ja, dat dat zie je dus. een bizar idee dat echt de, de ja. toppen bij mensen door kunnen slaan. Daar gaan we het vannacht over hebben. Want daar hebben heel veel factoren mee te maken. Het gaat niet alleen maar om hoeveel decibellen er nou geproduceerd worden. Mocht u nou thuis vooral behoefte hebben aan volstrekte stilte om u heen... en dat zelfs de radio al te veel is... dan zou ik zeggen, ga even naar de website van Casaluna en meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief en de podcast. Dan kunt u het gesprek gewoon overdag... als u wel toe bent aan wat geluid nog eens terugleggen... En dan hoeft u niks te missen. Via Twitter kunt u natuurlijk reageren of een vraag stellen aan Pieter Jan Stallen. Gebruik dan uh, Hekje #casaluna in uw bericht. En als u vooral visueel bent ingesteld en niet zozeer alleen auditief... dan kunt u op onze Facebookpagina facebook.com slash Casaluna een foto van Pieter Jan Stallen zien. <laughs> ja, dat is ook zoiets. Nee, dat zet zo ze aan de dijk, dat snap ik, ja. Nou, je hebt wel vaak, als je de stem hoort, dat mensen natuurlijk gelijk een, een ja, voorstelling hebben. Ja, dat is leuk. Met de klank van de stem. Precies, precies. dat doe je met, met geluid. Ja. Uh, zo zit ons brein wel in elkaar. Dat, uh, al deze zintuigen, die, uh, die raken aan elkaar. Soms heel extreem, hè. Synesthesie noemen we dat dan. Dan, uh, dan hebben dagen, uh, of tijden, of cijfers, hebben een kleur. Ja, dat zijn uh, mensen die hebben dat, hè? Hebben dat zijn er niet voor. veel, begreep ik. Als je dan vier hoort, dan associëren zij dat met groen. Of zo, ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dat, dat soort dingen. Ja, maar ja, goed, we kennen het allemaal. Want we zeggen soms, zit is wel een beetje een scherpe smaak, hè? Heb je ook al zoiets, hè? Dat je zegt scherp, een vorm ja. een smaak. Oh, dus zo. Uh, zulke ja. dingen komen heel ja. veel vorm. En dit vinden we een warme kleur, ook zoiets. Ja, een kleur kan... Dat is eigenlijk kan... erg algemeen. Het is ook invullen van niets, hè? Dus dan komen deze dingen bij elkaar, ja. die twee zintuigelijke dingen... Maar goed, zo extreem als, als, als, als een maandag die altijd blauw is... dat is natuurlijk wel iets aparts. Ja, dat hebben niet veel. maar een selecte groep in Nederland... Ja. of tenminste over de wereld die dat, ja. uh, die dat heeft. Maar goed, qua, qua instellingen... ik vind het altijd wel mooi dat je... dat vind ik het machtig aan de radio... dat je natuurlijk via het geluid je eigen ja. beelden krijgt. En in die zin, ja, het hoort erbij tegenwoordig... met webcams en ja. Facebook en zo. Ja. Maar soms moet je het beeld niet hebben. Dan moet je ja. dat gewoon zelf kunnen invullen. Ja. Toch ja. gaan we het hebben over een documentaire die op televisie te zien is... en waar de beelden dus uh, uh, het geluid in ieder geval ondersteunen. Wat de muren vertellen, uh, heet het. Het is een, uh, ja, misschien wel voor mensen in die zin herkenbare documentaire... omdat het gaat over enorme gehoorigheid bij mensen bij in één in straatje in Amsterdam-Noord waarbij een iemand dus letterlijk, nou, bij wie de stoppen zijn doorgeslagen... en die is naar buiten gegaan en heeft zijn 28-jarige buurman doodgestoken. Echt in een opwelling, omdat hij niet meer langer tegen die herrie kon. Er is een hele reconstructie gemaakt en die documentaire gaat eigenlijk over dat straatje... waar dus die mensen wonen, om gewoon eens aan te geven wat ze horen... en waar ze dagelijks mee te maken hebben. We hebben een klein fragmentje uitgehaald van een mevrouw die gewoon op de bank zit... en, nou ja, hoort wat ze hoort. Ja. Soms liep ik wel eens een beetje mee te zingen. Toen dacht ik zelf ineens van, oh, dat is eigenlijk niet bij mij, maar ik loop wel mee te zingen. Ik moet even zijn hart luchten. Oh, rustig alsjeblieft, rustig maar. Ja, dit is natuurlijk een, een klein vraag. Het fragment. hoort eigenlijk niet in mijn huis. Het hoort hier niet. Het is een klein fragment van wat zij hoort van de buurman. Maar he, aan de andere kant, daar wordt nog muziek opgezet. En mm -hmm. eh, buiten hoor je de mm -hmm. honden blaffen. Of mm -hmm. dat is weer de andere buurman. Mm -hmm. En nu laten wij twintig seconden horen. Maar dit hoort ja. deze mevrouw dag en nacht. Ja. Nou, ik heb die uh, documentaire ook gehoord. Uh, je hebt hem me toegestuurd. En uh, ik, sta, ik stond er eigenlijk verbaasd van... Uh, niet zozeer van, van, van de geluiden eigenlijk... maar vooral van de, de tolerantie van mensen. Ja? Want... Het was niet, niet mis, vond ik. Hè. Dat, dat, uh, bedoel, in, in, in mijn huis dat, dat, dat heb je daar niet. Dat, dat is toch een gewoon normaal uh, steenhuis enzovoort. Dit zijn uh, slechte huizen, dat kan je duidelijk ja. zien. Die zijn, geloof ik, ook uh, een eensgezinswoning in twee gesplitst. Boven en beneden zijn twee gesplitst deugd zonder enig isolerend maatregel te hebben genomen? Niets van. Nee, en, nee. En, en, en, en, dan deze mensen uh, en de verschillende komen er aan de orde daarin in, in, in, in, in de documentaire. Maar bijna zonder uitzondering dat ze heel ver uh, gingen in hun tolerantie vond ik. ik U vond ik zou het, denken, dat, ik zou er al lang gek geworden zijn of het ook getimmerd hebben. Ik ja? denk het wel. Ik zou niet denken dat gewending zo ver kon gaan als het kennelijk, als je die film ziet, gaat. Mensen nee. gingen heel ver, wenden aan heel veel uh, ten koste ook van heel veel. Behalve dus bij die ene meneer die ja. het niet meer trok... en die dus inderdaad de buurman ja. heeft doodgestoken. Ja. Hoe kunt u dat uitleggen wat er gebeurt bij mensen... Die, dus, die dat niet meer trekken? U zegt, dit is bijzonder hoe tolerant deze, de andere buren zijn. Wat gebeurt er in het, in het hoofd... Nou, wat gebeurt er met iemand op het moment dat je gek wordt van geluid? Ja, het is waarschijnlijk een combinatie van, van, van factoren... waarbij dit dan de druppel is die het over doet lopen... en. Ja, dan, dan, dan is deze persoon daarvan het slachtoffer geworden. Dat had, ook iets, had zich ook op een andere manier kunnen uiten. Uh, er komen heel veel dingen bij elkaar. Uh, en het is niet alleen uh, het geluid. Uh, het, het kan heel goed zijn dat deze persoon zelf ook uh, een slechte dag had... Uh, even wat minder reserves had. Uh, dat is natuurlijk een heel belangrijke factor in, in, in dit gedrag. Uh, uh, geluidhinder is een vorm van stress. En stress is, is, is toch ook uh, niet alleen een dreiging, een, een, een, een, een frustratie, maar het, het is toch ook. Kan ik er tegen? Heb ik middelen om, om er tegen te weren? Ja. Kan, ik het, kan ik het vermijden? Uh, en, uh, dat en is volgens mij een vermijden. heel belangrijk punt. Dat je. Ja. Op een gegeven moment, wij, ik heb in, in Rotterdam ook toen ik daar nog woonde... buren die af en toe echt, ja. hoorden, echt een spoor van vernieling ja. door de flat getrokken worden... van links naar rechts meters lang, omdat ze daar ruzie hadden. Ja. Maar je, kunt, je, ja, je zit er en je kunt er niks tegen doen. En dat is volgens mij ook iets gekmakends ja. gewoon. Dat je ja. het maar moet, ja, leidzaam moet doen, ja. aanhoren. Ja, nou die factor, kun je er wat aan doen? Uh, en, en dat is een hele complexe factor met allerlei kleuren aan allerlei kanten. Maar die is enorm belangrijk in stress. Als je daar niks tegen kunt doen... Dan, uh, dan zit je aan de limiet. Ja. Als je het niet kunt voorspellen wanneer het gebeurt... als je het niet kunt ontwijken als het zou moeten... Niet, niet elk moment, maar als het zou moeten, dan kan ik. Nou, Hier is waarschijnlijk een moment geweest... die iemand het echt niet meer kon ontwijken. En, en, ja, dit soort, uh, we noemen dat in de psychologie... perceived control, ervaren, beheersbaarheid... Dat is, de, dat is de tegenhanger van de dreiging. En als die twee niet op elkaar passen, dan, uh, dan heb je stress ja. en, uh, en als dat vaak uh, voortduurt. Dan, dan stapelt het zich, dan op. Dan stapelt het zich ja. op dan stapelt het zich op. Ja. Ja. Gebeurt het eigenlijk vaker in dit soort extreme uitingen? Dat mensen echt, uh, nou ja, andere mensen iets aandoen nee, vanwege geluidsoverlast? Dit. Gebeurt niet zo vaak. Maar er komen natuurlijk ook allerlei lichtere vormen voor. Uh, en, uh, en je hoort het in de film ook wel: dat mensen zich er erg van bewust zijn dat dit zou kunnen gebeuren. Een paar mensen zeggen dat ook. Uh, en, en er speelt iemand ook met, met zijn kettingzaag. En die is ook een keer daar uh, bij iemand anders voor de deur gaan staan met zijn kettingzaag, omdat hij even wilde laten weten dat hij ook iets. In handen had. In handen had. Ja, en, ja. Enzovoort. Dus die, die, dit, dit soort dingen worden wel heel pijnlijk en, uh, en dreigend. En, en, en ja, het kan uit de hand lopen, ja. zoals hier. Ja. Maar, uh, Speelt het dan ook mee of je je buurman aardig vindt? Ja, dat zeggen de mensen dus ook daar. Uh, dat respect voor elkaar, uh, rekening houden met elkaar, uh, dat is een, een, een natuurlijk een hele belangrijke factor. Ja. Dat spreekt voor zich. Als iemand de auto uh, altijd op jouw plaats uh, voor jouw huis neerzet en je groet je niet, dan kan hij nog zo mooi piano spelen. Maar dan. Uh, dat klinkt dan, dan is de eerste nu. aanzet van uh, weet ik wat voor muziek van Chopin of zo. Is, is het teken om. om, om naar hem toe te gaan en even hard aan de deur te gaan rammelen of zo. Ja. Dan, dan, dan is het doortrekken van zijn wc, zal ik maar zeggen, is bijna niet meer te hebben. Dat, dat gaat natuurlijk onmiddellijk zo werken, ja. die associaties. Dus dat heeft dan niks te maken met het aantal decibellen, maar puur met... Dat heeft in dat geval vooral te maken met de sociale verhouding. Ja. Ja, met wat, de niet akoestische factoren, zoals we dat noemen. Hoe, wat, wat speelt eigenlijk een belangrijke rol? Ruwweg, allebei even belangrijk. Toch wel? Ja, als je daarna kijkt naar de onderzoekingen. En er zijn heel veel onderzoekingen wel naar gedaan inmiddels. Uh, uh, dat begon al uh, met, met de opkomst van de luchtvaart in Amerika. Met de militaire luchtvaart zijn de eerste onderzoekingen al gedaan. Dan heb je het over zeg, een klein honderd jaar terug. En daar komt eigenlijk wel heel stevig als een beeld uit van uh, beide factoren. De decibel, die ook heel complex is uh, hoe je daar vorm moet geven. Maar vooruit, laten we even voor het gemak zeggen, de decibel. Aan de ene kant, dat is de akoestische factor. Ja. En aan de andere kant, al deze niet-akoestische, andere factoren. Vooral de sociale componenten de sociale componenten. Individuele gevoeligheid varieert ook. Ja. Dat soort dingen. Die maakt spelen evenveel rol. Maakt het dat lastig om, om geluidsoverlast goed te kunnen omschrijven? Um, ja. ja. Als het wat ingewikkelder wordt, wordt het wat lastiger. Zeker, ja. Als er meer factoren een rol spelen, moet je kiezen. En, uh, en moet je die keuze verantwoorden. Dat moet dan, uh, ja... Dat moet jij tegenover een ander en dat is lastig. Ja. Want een ander kan dan zeggen, waar haal je het hoofd? Ik, bedoel, eh, ik blijf onder de norm, ik noem maar wat. Terwijl dat niet ter zake is. Of nee. niet alleen maar ter zake is. Nou ja, dan heb je dus eh, poppen aan de dansen. Volgens mij is daar een, uh, zijn daar heel veel afleveringen van de Rijdende Rechter uh, van gemaakt, ja, zit ik te denken. Ja, ja, Ook ja. een cv-programma waarin het vaak gaat over geluidsoverlast. Of uh, sowieso natuurlijk buren die elkaar niet kunnen luchten ja. of zien. Ja. Wat dan net niet moet escaleren. Uh, u, u haalt al een onderzoek aan over, het, uh, over vliegtuigen. Dat is ook uw specialiteit. Hè? U heeft zich vooral verdiept in, uh, in Ik vliegtuiglawaai. Ik heb me in de praktijk het meeste bezig met, uh, met, met die collectieve blootstelling aan geluid. In dit geval vliegtuiglawaai, ja. uh, vliegtuiggeluid. Klopt, ja. Dan moet u zich volgens mij kunnen herinneren... een fragment van een uh, paar jaar geleden... toen Jack Spijkerman nog zijn uh, programma had, Spijkers. En die ging bij een boer in België op bezoek. Die had een trein achter zijn uh, nou ja, landgoed of zijn terrein. Lopen. En daar zou ook de TCV langskomen die voor heel veel herrie uh, zou gaan uh, voor, uh, zorgen. Maar hij zat ook nog redelijk in de buurt van een vliegveld. Even naar dat fragment luisteren. Dit is uw tuin. Ja. En dan komt daar ja. komt die TCV ja, daar komt in, hij. in uw achtertuin ja. te lopen. Ja, ja. En die gaat misschien wel zeven keer per dag langs. Ja. Op een ja. afstand van, wat is het, 60 meter. Ja, ja. Want dat gaat toch ontzettende geluidsoverlast Ja, teken. ja, nog geluid. En van die vliegers, dan ook zoveel geluid. Want, nee, dan zal ik kijken. Ja. Hallo, laat ik meenemen. Oh, ja, ja. hey. Je ziet ze. Je kijkt er niet vanaf of om. Nee. Er komt hier dus een circo ja. op 25 meter boven ja. u huis. Ja. ja. Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal, maar het is zo. Ik Ken heb Ken, niks aan het doen hè. Nee? Kent u het of niet? Nee, het, kent, het, het, nee echt niet. Nou, nee, het is nee. Echt, als je daar de beelden ja. bij ziet, het ja. is echt op 25 miljoen ja. hoogte. Sterker, het begin, de eerste lichtmast van de landingsbaan, ja. die staat in zijn tuin, zeg maar. Ja. Dus dat geeft wel ongeveer aan. Ja. Maar deze meneer, zo so be it. Ja. Die kan, kan, zich, kan die zich ervoor afsluiten dan of zo? Kan dat? Kan je voor zoveel herrie afsluiten? Ja, dat kun je doen. Je kunt er even, even bij wachten. Je hoort het aankomen. Je hoort zo'n vliegtuig al wat een, lang aankomen, die ogen toon. Je kunt je erop prepareren. Je kunt even stoppen. En uh, ja, dat valt wel mee. Als je het zo bekijkt, hè, in termen van... Uh, van uh, kan ik dan nog als boer mijn werk doen? Ja, dat kan je wel. Ja, maar deze man woont daar ook. Ja. Die leeft daar. Ja. Hoe kan het dat de, dat de ene mens in staat is om zich ervoor af te sluiten... en, en de ander absoluut niet? Ja, nou ja, dat heeft uh, toch heel veel te maken ook uh, met, uh, met, met gewenning, uh, met uh, de, het belang uh, van de locatie, van de plek uh, die je niet op zou willen geven. Of het belang soms ook van de bron. Uh, denk bij uh, een luchthaven aan de mogelijkheid dat je daar zou werken. Deze associatie, uh, dat maakt toch dat als ik er werk... het iets anders kan worden gevonden dan wanneer ik er niet werk. Dat, uh, dat geeft een belang. Ja. Dat speelt een rol in de afweging van wat ik vind, hoe ik er tegenaan kijk. Dat kan ook betekenen dat je soms weet wat uh, er wordt gedaan om iets te voorkomen. Dan heb je meer kennis van zaken. Dat kan ook betekenen dus dat je iets beter kunt beoordelen. Omdat je weet, er wordt... Wel of niet, of dat terecht is of niet, of dat klopt of niet. Maar je denkt dat dat zo is. Nou, dan heb je het idee, uh, men spant zich in voor mij. Uh, dus dan is opnieuw die sociale relatie in het geding. Ja, ja. men, men doet er wat aan voor mij. Een ander zal dat niet weten. Die zal zeggen, ze doen helemaal, ik krijg nou wat, ze, ze doen maar. Nou ja. Men, en die zal zich ook eerder dan ergeren? Die het zal geluid. zich uh, onmiddellijk eerder ergeren, ongetwijfeld. Dat gaat in de ergernis, in de hinder zitten. Dat is, dat is, dat is niet ernaast, maar dat zit er zit in het hart van de hinder. Ja, ja. En wordt daar over het algemeen... qua, qua vliegtuiglawaai wel goed mee omgegaan? Ik weet bij Schiphol... daar is het volgens mij continu... zijn daar gesprekken gaande tussen alle ja. omwonenden... en dat als er dan een nieuwe baan komt... of de wind ja. heeft verkeerd gestaan. Of... Ja, ja, ja, het is ook iemand gepromoveerd bij mij... op deze, deze vragen. En, uh, en dan blijkt ook daar... dat de sociale relatie... heel belangrijk is. Maar die ontwikkelt zich ook. Die verandert ook. Dat is ook een politieke relatie. En... Uh, ik bedoel, toen, toen we in de jaren 50. Uh, en ik heb dat van horen zeggen, want ik woonde daar niet en, en ik hield me daar toen niet meer bezig. Maar toen daar uh, de luchtvaart in opkomst was en echt de toestellen, als ze eroverheen kwamen, heel wat meer lawaai maakten dan nu. Dat uh, was zelfs het tegendeel uh, uh, in de reactie het geval. dan zei de, zei de juffrouw op school in de, in de kleuterklas: uh, Kinderen, even één minuutje stilte voor onze KLM. Oh, echt waar? Ik bedoel, dat is een. Dat, Bijna dat, met bewondering dan dat we mogen dat is blij zijn dat, we het dat is met bewondering. Ja, ik, dat, dat, dat, dat, ik zie nog zo'n cartoon voor me, dat, dat de Concorde opstijgt. En er staan er stel technici. En dan staan er de ene helft van de technici die staat te kijken naar boven met bewondering. En de andere helft die staat, staat te meten. Uh, dat, dat, dat speelt een grote rol, deze, deze sociale verhouding. Maar zijn we wat dat betreft minder tolerant geworden qua geluid? Zo in de loop der jaren? Ik denk dat je... Dat is natuurlijk een rauwe uitspraak, maar, maar dan ook een rauwe antwoord. Ik denk ja. ja. Hoe ik komt denk, dat dan? Uh, we kunnen natuurlijk ons ook meer veroorloven... in termen van wat ik uh, mag wensen. Waar ik uh, een ander aan mag houden. Wat ik van een ander mag verwachten. Of wens dat hij doet uh, de territoriale... Uh, ruimte, ja. uh, die wordt belangrijker. Dus we gaan toch sterker zeggen tot hier en niet verder. Ja. Alhoewel we dat vroeger ook konden hoor. Uh, dus het is een rouw antwoord. Ik herinner me nog uh, de... En, en dat ging uh, over kerkklokken. Uh, maar in, uh, in de, wat was het? Uh, 19e eeuw. halverwege 19e eeuw. Torbekke die, uh, die moet aftreden, want hij wil de religieuze uh, uh, vrijheid... Uh, hij, wil, hij wil de staat van de religieuze ja. affaires uh, weghouden. Die, uh, die godsdienstrijd dat, uh, wil hij niet in het staatsdomein uh, krijgen. Nou, dat, dat, dat, dat lukt hem niet, dus hij moet aftreden. er komt Van Hal. En, en, en, en, en ja, die varen er een wet uit op de kerkgenootschappen. En in die wet op de kerkgenootschappen... Uh, om, om het volk eigenlijk een beetje tot, tot rust te brengen. Want dat was nog, een, nog, nog best wel een heftige boel allemaal. In die wet op de kerknootschappen staat heel precies beschreven... hoe ver een klok mag klinken tot, uh, van, van, de verschillende, uh, van de verschillende kerken. En dan gaat het dus echt niet meer om, uh, om de decibel. Maar dan gaat het echt om, uh, om macht en, en, en identiteit en invloed. En... Uh, en, en klink je dan over de grens, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Gaat het echt niet meer om de decibel. Maar dan staat iemand op het zachtste benen en zegt van uh, die protestanten... Echt om je, je te laten gelden dan is het dan. Ja. Dan, dan en, wordt, en, en, wordt geluid gebruikt om, ja. om van je te laten horen. Ja, of? wat een kerkklok natuurlijk toch al doet. He, dat is dus natuurlijk eigenlijk ook aard, de, de aard van de kerkklok. He, die moet even laten horen dat hij er is. Uh, niet alleen om mensen naar de kerk te roepen, maar ook aan anderen. Een uh, soort geldingsdrang, kan je het zo noemen? Ja, speelt toch ook mee? Ja, ja, dat, uh, dat is, uh, ja, we hebben nog zo'n affaire gehad, nog niet heel lang geleden. Daar in Tilburg, waar die pastoor toch perst, uh, oh, per ja. se zijn klokken geluid wilde hebben. En uh, gedoe allemaal. En, uh, dus ja, geluid als vorm van dat, macht eigenlijk? Dat is macht. Geluid is ja. dus in die opzicht macht. En geluidhinder is dan machteloosheid. Hè? Geluid is uh, identiteit. En identiteitsverlies zeg je dan bij geluidhinder. Dat speelt. Dus dan zie je ook tegenwoordig lopen heel veel gastjes in de metro. Die lopen allemaal gewoon met hun mobieltje op de speaker. Zeg maar, een beetje muziek te draaien. En over straat lopen ze met hun mobieltje. In plaats dat je oordopjes draagt, wordt dat gewoon... Ja, oh ja, zoals we vroeger de ketoblasters hadden. Ja, ja, Zo precies, loopt iedereen precies, nu natuurlijk precies, gewoon precies. Met, een, ja, ja. met zijn smartphone dat ja, doen. Is dat ja. dezelfde vorm, denkt u? Nou, dat is hetzelfde. Je wil wel even weten dat... Uh, I'm here and get out of my way. Hè. Dat, dat dat geluid moet... Dat ook wel doen. Uh, die booming cars uh, doen dat natuurlijk heel nadrukkelijk. Hè? Dat, uh, dat is echt niet nodig voor, voor iemand die binnen zit... Om, het, om zijn muziek goed te horen. Dat is bedoeld om het te laten horen aan iemand die buiten zit. Ja. Dat is ook, uh, het kan ook met, een met, met opzet een afschrikwekkend effect hebben. Ja, dat, dat, geluid is, uh, dat, dat is dat is get out of my way. Ja. Uh, dat is wel een beetje de boodschap ook. ik bedoel Aan hier en aan Big... Ik dat moet in één keer denken aan de, Dat was van het weekend, had je toch de, de paasraces volgens mij, die waren er. En dan had een van de broertjes Coronel die uh, ging een elektrische racewagen, <laughs> ging die op het circuit. Ja, ik dacht het is leuk om fragmenten te laten horen, maar je hoort helemaal niks. Gaat en denk je, ja, dat, ja. Dat, dat klopt ook helemaal niet dan toch? Dat geluid klopt wordt niet. erbij, dat woeste, rauwe. Dat was met de elektrische auto ook zo, we hebben die eigenlijk al een tijd lang uh, geleden gehad. Hè. Die elektrische auto die is helemaal verdwenen, hè. waarom? Omdat... In Omdat die, die geen geluid tijd, maakte. Je kon er niet onder kruipen, je kon niet vies worden, je maakte geen herrie, uh, dat was geen auto. Gek toch eigenlijk? He? Dat hoort ja. er wel bij. Nou hebben we het hield over die de, de sociale exponenten die een, die een belangrijke rol spelen. Ik ben benieuwd hoe, um, hoe belangrijk geluid is voor, je, voor hoe je er zelf mee omgaat en voor je eigen geest. En dan moest ik eigenlijk aan denken vanwege het Koninginnedagdrama. een aantal uh, jaar geleden in Apeldoorn. Toen was ik zelf aan het presenteren. Uh, hier op Radio 1. En wij zaten op een verhoging op een balkon. met uitzicht op het kruispunt waar de bus mm. van het Koninklijk Huis werd aangereden. Dus uh, ik heb alle beelden gezien. De mensen mm -hmm. die. Uh, toen, uh, toen de, de Suzuki zeg maar, door de mensenmassa heen reed. Hai. mensen die door de lucht heen vlogen. Mm -hmm. En de klappen gehoord. Mm -hmm. En het, het gekke vind ik. en ik heb dat. misschien kunt u dat uh, uh, verklaren. dat ik de, die beelden. dat blijft een paar dagen hangen. Maar ik heb maanden later nog. als ze een, een soort dergelijk. Uh, klap hoorde of in een keer een ambulance, dat ik dan totaal verstijfde. Dus op de een of andere manier had dat geluid veel meer impact dan de beelden. Is, ja. dat, is dat normaal zo? Of? Dat, dat, dat zou ik niet zo algemeen durven zeggen, maar het spreekt, maar het spreekt me wel aan. Uh, ons gehoor is, is natuurlijk heel oud. Dat is echt. Uh, dat, dat, dat is evolutionair ook heel oud. En, en wat het gehoor in het bijzonder doet, uh, en, en nog meer dan, dan het zien... is dat het gehoor uh, hoort tot uh, het echt sociale domein. Hè. Uh, en, en dat wat is al duidelijk. Als je, als je praat en taal gebruikt, dan, dan maak je dus geluid. Ja. En, en, uh, en op die manier maken we contact... Uh, en, en veel intensiever dan door uh, het visuele. Het geluid is veel meer een interactie. En in die interactie van heen en weer... van antwoord en vraag enzovoort... is het echt nog veel socialer dan het zien. Dus uh, als het daarom gaat om echt aan dingen betekenis te geven... Uh, aan interpretatie zit het gehoor daar, zeggen, veel dichter uh, in, in het brein dan, dan, dan, dan het zien. Maar dat is van oudsher het geval? Je zegt het gehoor, het gehoor is heel erg oud. Wat het gehoor u is heel oud. Uh, het, het, of, of het ouder is dan, dan het zien, dat weet ik niet. Uh, maar bij het gehoor moet je al wel denken... Aan, aan, ...aan 300 miljoen jaar als, als, als het bij de vissen hè, tot ontwikkeling gaat komen... ...en na de rand bij reptielen enzovoort, dan krijgen wij het ook. Want daar komt het vandaan. Maar, uh, en daar werkt het met trillingen? Neem ik daar aan, werkt het met trillingen, uh, forse trillingen natuurlijk in, in, in, in het water. Dat zijn wat, wat, wat krachtiger trillingen dan in de lucht... Maar goed, daar hebben we, maar zeggen, daar heeft de evolutie wat op gevonden. Om het voor de mensen op het land, de reptielen op het land te doen en de mensen op het land... om dat ook een beetje nog te laten werken. Nou, dat, dat gebeurt dan met zo'n hamer en zo'n aanbeeld en zo. Dat soort dingetjes die dan zorgen dat er toch nog een beetje kracht in komt in, in dat oor... vanwege die luchtdruk. Groot, groot trommelvlies en een versmalling erachter enzovoort. Dus we kunnen dat een beetje nabootsen, dat die krachten tot een recht komen. En er zit dan natuurlijk ook weer een vloeistof in het oor... en dat hebben we daar ook bij die vissen gehad. Maar het belangrijke is uh, dat, het niet, dat het dus niet alleen oud is... maar dat het ook uh, heel direct uh, met die uh, interactie van mensen en met taal... Uh, en daardoor met betekenis. En, uh, en daardoor denk ik ook, want dat was waar ik uh, naar zocht... als antwoord op je vraag, daarom ook die indruk maakte uh, die klappen... Ja. En die sirenes en deze dingen dus zo bijblijven. En deze dingen ook daarna weer zo'n enorme reactie in je lichaam kunnen geven. En je hoort als dat je vaak van de oorlogsverslaggevers. Uh, hoor ja. je het ook vaak. Hè? Ik weet van iemand inderdaad die in een oorlogsgebied had gezeten. Een journalist. Ja. En die vertelde die was uh, verhuisd. Gewoon weer thuis. Een veilige Nederland. Ja. En terwijl ze toen die net in bed lag. Toen duwde er een paar verhuisdozen om. Ja. Hij zegt ik, lag onder mijn, ik ben onder mijn bed ja. gekropen. Met mijn ja. armen over mijn ja. hoofd. Omdat ja. ik dacht het is een aanval. Ja, ja. ja. Ja, ja. Wat, wat is het dan in het brein dat je, dat je niet op dat moment kunt denken... het zijn vuisdozen die omflikkeren? Ja, zoals ik al zei, dat zijn deze dingen van, van, van, van, van, van betekenis en, en, en van belang. Uh, het, Goor uh, onderstreept dat ook nog een keer, doordat je het niet kunt uitzetten. Je kunt je ogen dicht doen ja. en dan zie je niks. Dat wil ik even zeggen. Maar alleen als je handen voor je orde. dan hoor je niks. Ja, je maar normaal zet jij ja. hè, je oren niet uit. Jij hoort, en, en dat is ook de bedoeling dat je hoort, en ook s'nachts hoor je, als je niks ziet, zie je, uh, dan, dan hoor Wordt je, je toch. Hoor je het nog sterker zelf? Dus uh, dat blijft. Uh, dus het horen is in die zin ook veel krachtiger, en veel socialer opnieuw, ja. dan, uh, dan, dan, dan het visuele. Terwijl wij tegenwoordig, voor mijn gevoel, met, nou ja, zeker, vroeger had je natuurlijk de radio, en op het moment dat de tv kwam, is iedereen veel meer op het visuele zich gaan richten? Ja. Dat het beeld, volgens mij, zeker als je kijkt rond de media... dat beeld belangrijker is dan geluid? Ja. Is dat vervelend voor een hoogleraar... die zich zo op geluid heeft, uh, heeft gericht? Een jammerlijke ontwikkeling? Ik, ik, ik kijk zelf uh, nauwelijks tv. Het uh, enkele keer dat ik het zie... Uh, vergelijk ik natuurlijk met, met, met lange tijd geleden dat ik het zag. En, en dan gaat het me razendsnel... U bent echt in dat, alles auditief ingesteld eigenlijk? Ik denk, dat, dat denk ik wel, ja. ja. Dus, dus dat past dan gelukkig goed. Waar komt in dit die fascinatie geval? vandaan voor geluid? Nou, dat is toch een beetje toevallig gekomen, denk ik nu. Uh, ik uh, hield me vroeger bezig met veiligheid. Industriële veiligheid in het begin, kernenergie nog daarvoor. En uh, toen met... Uh, nou ja, zeg maar veiligheid, industriele veiligheid, uh, luchtvaartveiligheid, uh, de LL-crash. Uh, nou, dat was dus weer zo'n veiligheidsonderwerp, ja. zo'n veiligheidsthema. Daar gebeurden dingen in het beleid en ik, ik wist er wat van En uh, uit mijn achtergrond. En ik dacht, hey, hé, wat, wat raar. Ik bedoel, uh, dat deugt niet, om het zo maar te zeggen. En toen heb ik uh, deze mensen bij Schiphol opgebeld... Uh, die daar toen mee te maken hadden, in dit geval... Uh, dus uh, mensen van de Schiphol-organisatie uh, zelf, van het bedrijf, zelf, gezegd... nou, ik lig er wakker van. Dit, dit kan toch niet? Dit deugt uh -huh. toch niet? En toen zei de persoon, nou, ik lig er ook wakker van. Kom, Laten we er maar zo over praten. En, en toen zat ik daar uh, binnen een paar uur uh, paar eigenlijk, ik ging het snel. En, en hebben we dingen uitgewisseld. En toen hield ik me dus met luchtvaartveiligheid even bezig. En van, ja, zo dat naar het jo -jo lawaai en... Uh... De veiligheid ja. en het geluid dat het heen en weer. Dan is dit belangrijk, dan dat. En zo kan ik in geluid... Okay. Terecht. Heeft u, want we hebben het nu altijd over de nare kanten van geluid en wat het, uh, nou ja, hoeveel impact het kan hebben. Heeft u uh, ja, tips, zou ik bijna zeggen, voor als mensen denken: van, oh, ik word er gek van hoe je je daarvoor af kunt sluiten? Of is daar niet één oplossing voor? Naast dat, die oordoppen die uh, misschien iedereen naast zijn bed heeft liggen. Maar... Nee, dat, dat is natuurlijk niet één uh, oplossing. Uh, oordoppen zijn soms verstandig, uh, absoluut. Uh, maar. Uh, opnieuw, uh, ook hier geldt die sociale kant. Die moet je adresseren en, uh, en, en daar moet je a zelf wat aan doen. En er dus ook eerst van zelf overtuigd zijn dat een ander toch gehouden kan worden om daar ook iets aan te doen. En met de ander ja. bedoel ik dan niet per se degene die, uh, die, die uh, s'avonds laat nog onder douche uh, luid zat te zingen. Maar ik bedoel ook de woningbouwvereniging. Ja. Ja, Net dat zo. is bij die documentaire waar we dan aan het begin van uh, de uitzending over hadden... is dat natuurlijk ook wel gebeurd. Alleen dan zegt ze, ja, we hebben geen geld om isolerende maatregelen te nemen. Bizar, toch? Ja, of dat allemaal uh, stand zou houden, dat, dat waag ik nog wel te betwijfelen. Als je het juridisch zou gaan aanvechten? Dat, dat denk ik wel, want ja. ik denk dat je hier toch uh, tekort schoot uh, in, in wat je hier ja, deed. He? Maar ja. goed, dan moet ik me meer aan verdiepen. Maar mijn eerste indruk was wel... Dat de mededeling, ik hoorde dat in de film ook gezegd worden. Uh, ja, houdt u alles eens goed bij en zo. Nou, die ja. man die doet dat ook heel nauwkeurig en prachtig. Ja, ik denk, uh, u, u hoeft hier niet alleen maar te vragen, houdt dat ze allemaal bij om, om, om dan overtuigd te worden dat er iets aan de hand is. Nee. Dat wist u ook wel zonder die ja. kwestie. Ja. Ja, dat zou je wel denken. Dat denk ik wel. <laughs> Ik praat vanochtend in Casaluna met Pieter Jan Stallen. En we hebben het, de aanleiding is in ieder geval een documentaire over geluidsoverlast die flink uit de hand is gelopen. En we hebben het over de, de nare kanten van het geluid. Maar het geluid heeft natuurlijk ook prachtige kanten. Want je kan heel blij worden van geluid, je kan genieten van geluid. Zeker als het een beetje muzikaal klinkt. En wij vragen natuurlijk altijd aan onze gasten om muziek mee te nemen. Dus nou ja, ik ben benieuwd wat uw ja. oren trilt, meneer Stallen. Ja, daar heb ik even over nagedacht. Want ik had een paar dagen geleden, voordat je me hierover vroeg, ook een uitzending toevallig beluisterd. Daar had Tom Weets waarschijnlijk uitgekozen. Maar goed, dat koos deze man al uit. Dus <laughs> ik dat kon niet koos meer. nu wel iets in diezelfde hoek uit. Dus waar. Maar ik vind Dr. Hoek is geweldig. En die uh, heeft ook wel een mooi liedje over, uh, over betekenis. Uh, en daar gaat het over een... Uh, over een, een soepstoon. Een soepsteen die uh, in een arm gezin door de moeder in hè, zeg maar zeggen, het water wordt gegooid. En dan wordt het op de pan op het vuur gezet en dan zingt ze er een hele hoop bij, en dan gooit ze er nog een beetje ik moet zeggen, van, de, van de kruid in of, of gras of wat ook. Of, of ze doet alsof. In ieder geval, iedereen gaat dan de heerlijke soep ruiken. Uh, maar heeft het dus prachtig voor elkaar met die uh, arme kindertjes en hoek. Dr. Hoek heeft er uh, ontzettend veel plezier in als hij dit zingt. I swear you could taste the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone. But it really wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful wonderful Samsung hanging from a string in my mama's kitchen. In the hard time days Was a little old stone About the size of an apple It was smooth and worn and gray There wasn't much food In my mama's kitchen So whenever things got tight Mama'd boil up some water Put in the stone and say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 And I remember Mama as she stirred it in the water and we could all hear her sing. It's a magical stone, and as long as we got it, we'll never have a hungry night. Just add a little love to the wonderful soup stone and everything'll be all right. And I swear you could chase.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 And the soup stone started in together in dust, but it hung there just the same. And ever since then, the food's been plenty, but every now and then I find that mama in the kitchen with the wonderful soup stone drips across my mind.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 Het is weer wat anders dan een liedje over de liefde. Hè? De wonderful soeptoon van Geweldig, Dr. Ja. Hoek dus. Ja, het is onschrikken. Geweldig. De ja. muziekkeuze van mijn gast van vannacht, Pieter-Jan Stallen... met wie ik praat over de impact van geluid. Nou hebben we het nu altijd over geluidsoverlast gehad. Maar een negatieve kant. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mooie kanten aan uh, geluid te geven. Iemand heeft een uh, mailtje gestuurd en die schrijft van geluid kan veel. Dat wordt wel duidelijk. Maar kan geluid ook invloed hebben op het koopgedrag van mensen? Zoals dat van geur bekend is. Ja. Ja, ja, ja dat, kan, dat kan invloed hebben op koopgedrag, wel zeker. Niet uh, op een bepaald product zozeer, maar wel uh, op de tijd dat je ergens uh, blijft. Uh, en dat doet geur inderdaad ook. Ja. Uh, Heeft u daar voorbeelden van? Van qua geluid? Nou, ik eh, kom wel eens bij een wijnhandel in mijn straat en die man houdt van klassieke muziek. Dat, heeft hij dan, dat, dat vindt hij, en ik zie dat wel gebeuren, dat mensen dus een beetje daarna luisteren In ieder geval dat is het plezierig, dat, dat geeft een huiselijke of gezellige sfeer. Eh, nou ja, dat, dat, dat past wel bij wijn zal ik maar zeggen en, en dan blijf je er wat hangen, een praatje maken vooruit. Dus. Dat soort dingen werken wel en je kunt je ook voorstellen bepaalde muziek in bepaalde, bepaalde winkels. Uh, Als het e klopt echt niet met gaat werken. ik bedoel ja. in een in, in, in, in een winkel voor uh, voor babyspulletjes uh, denk ik moet geen house muziek draaien. Nee, nou ja, want die kinderen waren <laughs> even kijken hoe ver ik kan <laughs> ja, reizen. Dat zou misschien leuk ja, zijn. Je niet doen. Zoals je dat ook niet in een wijnhandel moet gaan. Nee, uh, moe je niet doen. Een soort hardrock dus, dus, in een wijnhandel. Dat klopt dus, inderdaad ook uh, niet. Ah, ja. We noemen dat kan... zintuigbeïnvloeding. En, en, en, en dat speelt. Dat werkt. Ja. Dat, dat werkt uh, niet, niet, niet op alles, maar, maar het heeft wel invloed. Ja, de regisseur die zei net al van: je hebt inderdaad boeren die natuurlijk in, uh, in stallen muziek laten ja, horen, zodat klopt. de koeien meer, meer melk geven. Ja. Dus dat is dan de kracht van die klanken ook, ja, die de melkproductie beurt, opsturen. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ja. U bent zelf bezig met, uh, met uw zoon en met een aantal andere mensen met de ja. Zeg ik dan even. Ja om via geluid het gevoel van veiligheid te vergroten. Ja. Leg eens uit. Ja, je zegt het nou zo mooi achter elkaar... en ik zie dat nu ook al dat het zo ging. Maar goed, het idee is geboren en, en nu kijk ik ernaar terug... en denk ik, hé, hey, oké, okay, zo zal het dus. Maar het is waar. Eh, ik hield me dus met geluidhinder bezig... en dan hou je, je bezig met geluid in een toch negatieve zin, want hinderlijk. Dat had ik een uh, jaar of tien gedaan en toen dacht ik toch, uh, goh... Kan het ook anders? Uh, kan geluid ook in de publieke ruimte, want daar hield ik me bij bezig, kan het in de publieke ruimte ook uh, positief gebruikt worden? En uh, nu ben ik bezig om in een publieke doorgang, maar dan moet je maar denken aan een fietstunnel. Dat is eigenlijk de, de, de vorm waar het nu over gaat. Om in een fietstunnel uh, geluid, maar niet alleen geluid, ook beeld, maar zeg maar geluid ook wel te gebruiken, gedoseerd te gebruiken. En dan geluid in de vorm van een vraag en een antwoordspel. Dus een vraag over een geluid. Het is het eerste geluid, dat dus je dadelijk hoort een merel of een mus. Nou, dan krijg je een merel en een mus te horen in de volgorde. Die hoor je dan namelijk? De merel en de mus? Hé, dat is mooi. You you <laughs> ja. Dit is de merel. Of we daarna ook gelijk de mus. Ik weet het niet welke het was. Ja, ik was verrast. Ja. Maar goed, dan maar hoor dat, je dat krijg je dus te horen. Dan krijg je dat te horen. En, en daarvoor zat, daar heb je hem nog een keer. Dat is dat de mus. Dat ja, is de mus. Ja, de eerste was de Merel. Wij slagen voor deze vraag. Yes. Ja. Je krijgt dan een vraag, je krijgt dat geluid en of een beeld. En uh, aan het eind van de tunnel uh, bij de uitrit krijg je het antwoord. Nou ja, je kunt je wel nagaan dat er vragen en antwoorden... en, en dat is eindeloos natuurlijk. kun je je toespitsen op het moment van de dag... of op degene die er doorgaat. Of degene die er doorgaat kan dat ook zelf beïnvloeden. En dat is allemaal eindeloos. Maar het idee erachter is dat je de aandacht van de uh, passant... op een positieve manier in beslag neemt. En dat en mensen daarvan weten een geen meer doorgaan. Ook al is die tunnel... Niet, niet eng in de zin van, er zit iemand klaar met een mes, alleen zie ik nog niet waar die zit. Maar een tunnel heeft natuurlijk uit zichzelf ja. altijd iets naar. Ik reis met het een het... in Rotterdam, maar nou, dat was echt in mijn hoogste versnelling zo snel ja, mogelijk daardoor heen. Ja, ja, als tunnels ook aan een aantal voorwaarden niet voldoen, dan moet je een pleasant pass niet inzetten. Want, want er moeten geen bochten in zitten, de verlichtingen en allerlei dingen moeten ja, ja, in orde moeten zijn. Ja, ja. Je moet de, want anders uh, heeft het geen zin. Maar ook dan nog, als al die andere dingen, verlichting, overgangsverlichtingen uh, van binnen naar buiten enzovoort, als dat allemaal in orde is, dan nog... is een tunnel nooit leuk. Nee. Je kunt namelijk niet. Maar weg. dit werkt, dit werkt, het, uh, ja, die geluiden. Dat kan ik zeggen. Uh, dat is niet alleen wishful thinking, maar ik was wel uh, benieuwd of het inderdaad ook in de praktijk zou werken. We weten dat het in de, in de fundamentele psychologie dat het werkt, maar. Als ik een sprong maak naar een moeder met een kind... of een vader met een kind, die weet allemaal dat het werkt. Want als het kind valt en het huilt en zeven ze bezeert... dan leid je hem af, aaie hem over zijn bol. Ja, ja. Afleiden is het mechanisme. Ja. Dat doe ik dus ook. Ik leid iemand af naar iets positiefs. Met de vraag in de ruimte, het geluid, het beeld en daarna het antwoord. Ik leid hem eigenlijk af. Maar we hebben ook onderzoek gedaan in een tunneltje in Leiden... En daar ook een studenten door laten fietsen. En met achter op de fiets een cameraman om een opname te maken. En daar hebben we allerlei dat dingen goed. mee gedaan. En dat weer aan groepen vrouwelijke studenten laten zien. Om te kijken of uh, het een verschil maakt. Of bijvoorbeeld je voordat je die tunnel inrijdt op een uh, matrixbord... Je ja. ziet staan, uh, gewoon dit is uh, tunnel, Matilo-tunnel, uh, nou dat is niks informatiefs. Of dat je het erop ziet staan, weet je voor het eind van de tunnel hoeveel 14 keer 17 is. Of en dat ze voelden van... zich er lekker door. En dat heeft invloed. Ja. Als je bent afgeleid, als je met je zon bezig bent, vind je de tunnel Ik beter. zeg, alle tunnels in Nederland uh, voorzien van de, van de pleasant pass. Van mooie vogelgeluiden of vragen of quizzes. Mag ik u hartelijk danken voor uw verhaal, right. Pieter Jan Stallen. That's zo snel wel. gaat het. Ja, yeah, zo Tot snel gaat het.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 Even komen helpen. Er zit hier een vlinder. Waar zit hij? Daar. Bij de aan? Die vliegt zich kapot. Heeft de vergadering? De taalcommissie. Dan is ze voorlopig nog niet klaar. Ik had gedacht, als we nog razendsnel met twee mannen ladder naar binnen dragen... en ja. tegen het raam zetten en een derde klimt omhoog, dan klaren we het binnen de minuut. Doe we. Ik klim wel omhoog. Heb je een glas en een fiche? Als jij dan ook de deur open doet en de eerste naar binnen gaat... Ja, ze schrikken zich, de apelaas. Als het goed is, dan krijgen ze daar tijd niet voor. Zijn jullie klaar? Waar zit hij? Daar. Klaar. Klaar. Af. En naar punt 4 nog eventjes. Voet er achter. Uit de kunst. Kijk. Een mooi beestje. Die heeft geluk gehad. Weer laten vliegen, ja. Komen kijken. Deze schoolplaten wil meneer Balk weggooien. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat vond ik nou ook. We nemen ze mee. Maar zouden we dat er niet beter eerst aan meneer Balk kunnen vragen? Nee, waarom? Dat beslis ik. Ze gaan mee. Kunnen jullie even helpen? Hoe kom je daar aan? Die willen ze weggooien. Zijn ze nou helemaal gek geworden? Schoolplaten van Jetses, die zijn goud waard. <tie> <tie> <tie> Dan kun je meteen zien hoe ze toen dorsten. Ja, verdomd. Wat is dat nou voor vlegel? In ieder geval geen kapvlegel. <tie> Lijkt me een beugelvlegel.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 de grootste moeite gehad erin te vinden. Ik was maar zonder gegaan, hoor. Wat was dat voor kleur? Ik wilde een blauw, maar ze hadden alleen maar een soort vleeskleur. Vleeskleur ook nog. Een soort vleeskleur. Hoe was het water?